Een speciale dag. Het is 31 december, maar voor mij is dat gewoon een werkdag op die donderdag. Want ja, ik ben er dan toch. Dus dan uh, gaan we gewoon maar beginnen. Uh, de, dat het oudejaarsdag is, prima. Maar uh, we beginnen met uh, de zandvoort door. Het is een beetje een stevige zandvoort door. Want uh, afgelopen week, vorige week, heb ik een beetje danceclassics uh, lopen wegdraaien. Nu is het tijd voor de, de wat uh, figuren die heel graag van het uh, stevige genre houden. Nou, die komen wel aan het trekken in dit uh, huur. Dat zijn niet de alternatieve vm nummertjes hoor. Helemaal niet. Want uh, dit is er ook uh, eentje, Metallica. Ik zag ergens van de weg een documentaire en ook eigenlijk een concert voorbij komen. Daar hebben de heren gewoon een heel symfonisch strijkkwartet of wat zeg ik, een heel orkest hebben ze daaraan gerukt. Zo zie je maar weer, met Elk. Uh, wat zeg ik, ja, eigenlijk is het uh, heavy metal en klassieke muziek ligt erg dicht bij elkaar. Ik geloof dat deze denk ik ook nog wel ergens uh, staat in de top 2000. Zo niet, dan toch. Enter the Sandman. Thank you. ...slaan die Eric Clapton uh, tijdens dat uh, gedenkwaardige concert uh, tijdens Live Aid. Dat uh, gebeurde in Philadelphia. En wat ook zo waar was uh, bij dit uh, nummer, uh, zag ik ineens twee drummers. Zijn eigen drummer en uh, degene die ook uh, het album uh, destijds uh, geproduceerd had... Van, uh, ...van Eric Clapton dan wel te verstaan. Phil Collins, die deed daar ook aan mee, want het is uh, toch wel duidelijk aan uh, te horen. She's Waiting... Daarvoor Kim Wild met uh, A View from a Bridge. Tegenwoordig uh, is de dame ook de 60 voorbij. Want ze dateert uit het uh, jaar 1960. En daarvoor uh, voor uh, de echte metalheads. Medel ik aan met uh, Enter the Man. Uh, ik zei al, het uh, is een wat, iets wat steviger jasje. Al een heel stevig begin. En dan uh, kakt het er misschien een klein beetje in. Nou, niet uh, helemaal. Uh, we houden ook een beetje van uh, wat uh, schurende muziek. Alternatieve muziek wel te verstaan en uit de donkere kant van Engeland, Shoesy en de Benjies in de lange uitvoering met Cities in Dust. Somehow, this desperation takes hold, yeah, the sun is so good. Just got person no more, but love, love will tear De afgelopen jaren heb ik bij Alternative FM ook burgemeester David Mollenburg op bezoek gehad. Maar niet als burgemeester, maar meer als muziekliefhebber. En een van de dingen die hij erg weet te waarderen is Joy Division. Dat heeft al met de melancholische kant van het hele verhaal te maken. Maar goed, er zit natuurlijk ook nog een illustrere verhaal aan vast. Ian Curtis, de frontman van Joy Division, die is dit jaar 40 jaar geleden overleden. Dat is in 1980 gebeurd. En daar werd ook hier en daar in het uh, muzikale gedeelte van uh, Nederland. En maar ook in de rest van de wereld, denk ik, een beetje bij stilgestaan. Vooral, dat denk ik, ook in Engeland. Dat is een beetje de bakermat uh, van Joy Division uh, daarvoor. Suzy en de Banshees. Ben ik ook niet helemaal uit. Volgens mij is dat ook een Britse band. Uh, met Cities in Dust en een uh, wat langere uitvoering. Nu uh, toegekomen aan een uh, nummer. Wat zowel door Bruce Springsteen is gemaakt, maar ook door Patty Smith. Uh, nou, schijnt De Bos dat uh, helemaal uh, niks te hebben gevonden, dat, uh, ja, dat nummer. En uh, toen zei Paddy Smith: uh, Mag ik het dan doen? Nou ja, uiteindelijk heeft uh, De Bos dan een beetje sikke neurig erin uh, toegestemd. Maar uh, gevolg was wel dat, uh, dat Paddy Smith er een uh, aardige uh, bekendheid mee heeft uh, gemaakt. Vervolgens deed De Bos het dan toch nog een keer in een van zijn liveconcerten: concerten: uh, Because The Night. Uh. En dat is natuurlijk van Paddy Smith in deze uitvoering dan.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 Van een goed hart, maar dit was de doelpolger destijds. Was een van de nummers uit uh, 1985. Ik had toen uh, de euvele uh, gehad om iets. ...te doen rondom die Dutch Grand Prix, weet je wel, hè? dat, dat uh, verhaal... ...en uh, uiteindelijk uh, kwam het C-woord uh, in één keer voorbij... ...en toen ging dat hele feest uh, niet door. Maar goed, uh, hoe was het eigenlijk weer? Ik uh, telde een beetje af en dan uh, was het eigenlijk uh, gebruikelijk... ...dat ik dan op een gegeven moment zei bij de opening van Alternative FM... ...namelijk dit. Daar heeft het mee te maken. Want het was eigenlijk de bedoeling dat we een feestje na 35 jaar zouden moeten vieren. Maar dat is er helaas bij ingeschoten. Hoewel er zit wat licht aan het eind van de tunnel. Want wie het nieuws een beetje volgt, die weet dat er wel wat sprake is van ja, een, een eind aan dit, dit vervelende verhaal. Het feit dat je vanavond uh, niet uh, vuurwerk mag afsteken, dat heeft uh, daarmee te maken. Toch zijn er, om even in de, de woorden van uh, de heren Stuy paardenkoper en Loogman uh, te spreken, eenzellige die het dan toch weer presteren om het wel te doen. Ik zou zeggen, waar zit je verstand, denk ik dan? Maar goed, uh, ik ben niet uh, deze personen die dat, uh, denk ik, uh, leuk vinden om dat te gaan doen. Maar goed, als alles goed gaat, dan hebben we in september dan alsnog uh, dat feestje. En dan is het uh, na 36 jaar gewoon een keer uh, een Dutch Grand Prix. Uh, daar heeft het dus mee te maken. Uh, voor de mensen die uh, morgen uh, willen luisteren, kijken en weet ik allemaal wat. Er is een, uh, een soort nieuwjaarsfilm. Die gaan we vertonen om 4 uh, uur op uh, het tv-kanaal. En uh, de audio is ook uh, leuk. Dus doen we het... Uh, Bijna gelijktijdig, zowel op de tv als de radio. Dus, uh, en dan mag ik dat uh, spul dan instarten. Ja, ik heb een uh, bepaalde verantwoordelijkheid, uh, geloof ik, uh, nu uh, <laughs> per januari. Dat is nou, dus, uh, iets, meer, uh, dan, uh, iets meer dan vier uur en dan, uh, dan, dan heb ik die verantwoordelijkheid. Maar uh, nou, dat, dat is toch wel een beetje, hoe noem je dat, nagelbijten? Ik heb een beetje plankenkorts. Dat, dat is het. Ja, dat zocht ik eigenlijk, dat woord. Goed, uh, maar daar zit. Uh, kan ik je verklappen? Daar zit Robert Overdijk zit er, uh, zit erin. Dus dat uh, zit dan morgen verstopt tussen vier en pak een beet half 5. Dus dat uh, is morgen. Maar zover is het nog uh, niet. Vanavond gaan we eerst nog uh, even wat uh, fijne nummers. Ja, ik gooi hem de, de maar uit die Formule 1 thema. Want anders dan, uh, blijft het uh, heel erg uh, leuk. Uh, ik hoor je denken aan de andere kant van de radio, want uh, dit is toch ergens uh, gebruikt door Destiny's Child. Ja, ja. Maar dat is het origineel, Ooh, Stevie Nicks. het bizarre platenvakje van David Molenburg trouwens. hoor. Dit uh, is uh, de cult uh, met, uh, de, ja, met Rain. Uh, volgens mij ook uit dat gedenkwaardige jaar 1985... toen we hier voor de laatste een uh, uh, wedstrijd hadden. Uh, met hele dure dingietooi overigens. Uh, winnaar was toen Niki Lauda. En Stevie Nicks hoorde je ervoor met Edge of 17. Gaan we nog... Uh, ja, we gaan even het tempo wat, wat lager brengen. Uh, want uh, dit is in de aanloop van straks tussen 8 en 12, maar liefst. Ja, zeker. ...gaan wij een uh, programma doen dat heet Alternative Event. Het is een beetje een XL, want uh, met name tussen 10 en 12 ...kijken we nog even terug naar 2020, wat het muzikale heeft opgeleverd. Zo ook dit werkje van Joe Marches en Logan Term Parking. ...komt uit Utrecht, deze band uh, opgebouwd rondom Jo Janneke Kranendonk. Dat is degene die, uh, die het allemaal bedenkt. En uh, dit was zo waar ineens ook nog uh, iets wat uh, ineens in 2020... ...nog ineens het levenslicht uh, wist te zien. En dat is uh, de long-term parking. Nog eentje, en dat is een echte klassieker van de mensen... ...die uh, een beetje het alternatieve genre een warm hart toedragen... Family, dat is een band van Roger Chapman geweest. En die hoor je tot aan het nieuws van 8 uur. Het nummer dat heet The Weaver. The Weaver's Answer. Moet je wel volledig zijn. For one second, one glance upon your loom, the flower of my childhood could have been within this room. The of my youth showed the tears of yesterday, broken hearts within a heart as what first came my life. Did the lifeline patterns change as I became a man? And added aura untold blends as I guess for a hand Did you golden needle so thread Virginia white As lovers we embrace as one upon our wedding night. Did you capture all the joys, the birth of our first son The happiness of family made a brother before the one The growing of the brothers Of the manliness that grew Is it there in detail? Is it there out of view? Do the sparks of life grow bright As one by one they run To live as fathers, husbands Apart from life Leather's threads cut up when eight she laid to rest My sorrow blacking out of space upon now woven crest A gathering for the last time as a coffin slowly laying Ash to ashes, dust to dust, the day will regain. again Does it show the visit's right? These last few years of loneliness may be Just by sight is shooting star free from your tapestry And there in the distance, your room I think I see Could it be that after all my prayers you've answered me Back the days of wandering, I see the reason why Kept it to this minute, for I'm about today